Kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. Philips heeft boven verwachtingen gepresteerd. Het elektronica concern heeft in het tweede kwartaal van dit jaar 262 miljoen euro winst behaald. Ruim 200 miljoen meer dan vorig jaar.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 Die moet worden opgevangen in schepen, maar dat duurt dagen voordat daarmee kan worden begonnen. Desi Boutersen wordt vandaag vrijwel zeker gekozen als president van Suriname. Met de steun van de Volksalliantie heeft hij voldoende parlementariërs achter zich om het nieuwe staatshoofd te worden. Boutersen heeft 34 stemmen nodig. Hij heeft er nu 36. De grootste concurrent van Bouterse is de minister van Justitie en Politie, Santoki. Bouterse is door een Nederlandse rechtbank bij Verstek veroordeeld voor drugshandel. In Suriname wordt hij vervolgd vanwege de decembermoorden.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 Er worden al daglang temperaturen onder het vriespunt gemeten, soms tot 20 graden onder nul. Ook veel buurlanden zijn getroffen door het koufront dat afkomstig is van de Zuidpool. In Paraguay, Bolivia en Uruguay zijn ook enkele mensen omgekomen. Het weer droog en zonnig, temperaturen van 24 graden aan de kust tot 30 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.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 Na gisteravond of gistermiddag vinden we de klanken nog mooier, Albert jan Die uh, Zuid-Amerikaanse klanken. Alle, alle, alle muziek die uit Zuid-Amerika oh, komt. Super, prima. Gewoon super. We hebben gewonnen en dat zullen we weten ook vanmiddag. Uh, heel veel Braziliaanse muziek tussen 2 en 5 uur. Het is uh, even na 2 uh, We mogen weer. We mogen weer.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 En natuurlijk vanmiddag de proloog in Rotterdam, de Tour de France. Kijken we ook even naar vooruit. En wat zullen die Duitsers belangrijker vinden? Het voetbal van vanmiddag of de DTM van vanmiddag? Ik denk het voetbal. Het voetbal, ja <lacht> toch wel, is wat belangrijk. Ja. Vanmiddag mogen ze tegen Argentinië. Wow. <lacht> Spannende wedstrijd. Maar, en kunnen wij rustig achteroverleunen? <lacht> wij gaan rustig achteroverleunen en kijken hoe dat afloopt. <lacht> ja. Ik ben heel erg benieuwd. Om vier uur start die wedstrijd.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 Vanmiddag uh, gaan we het weten wat de Duitsers uh, gaan doen. Ja, ik uh, verheug me wel op die wedstrijd hoor. Zou zeker zal, weten. Uh, even bikkelen worden. Met Heb je trouwens gisteren dat van Wesley Sneijder gezien, dat hij naar die camera toe liep? Ja, ja, dat ja. Dat was dus ja, ja. echt een, een replica van Maradona, hè, zoveel Schieter. jaren terug. Ja. Alleen Wesley Sneijder was niet aan de drugs. Kijk, dat scheelt weer. Dat, dat was Maradona <laughs> toen wel.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 Voor zelf naar je toe op de radio bij Sierra Salford. De... de Paris was dat En de Cuba medley. Zuid-Amerikaanse muziek heeft er wel wat hè? Hij is lekker hè, zou hij.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 Twee bestuursleden van de Belangenvereniging kwamen persoonlijk het bedrag in ontvangst te nemen. En ons applaus, natuurlijk hè? Ja, helemaal ah, goed. Grandioos. En wij waren er ook bij, ja, Maurice, helemaal Maurice, wil meteen uh, wat zeggen? Ja. ja, die meneer bleef maar praten. Hè. Die, die bleef echt praten, praten, praten. Maar ik wou even een kleine correctie maken. Het was niet afgelopen vrijdag, het was vorige week vrijdag. Vorige week vrijdag, oké, okay, goed, dank u. Ja, wij waren er ook. Ja, wij, het wij het waren het erbij. Ja, zet ja, ja. Het, zet en het dat het was bij prima. Ja, goed hè? <laughs>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 Schouder, ik kijk even opzij. Die blik in jouw ogen zegt alles voor mij. De wereld ligt open, kansen genoeg. Die bang is voor fouten, doet het nooit goed. Zon of regen? In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 Voor Als aan, schouder aan, schouder staan, schouder aan, schouder staan, schouder aan, schouder staan, schouder aan, schouder staan, schouder aan, schouder staat. schouder aan, schouder schouder ZANG EN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 Was in November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 Rustig, we gaan En die Duitsers die mogen vanmiddag om 4 uur, Albert Jan. Weet je wat ik zou zeggen? Wist veel succes in ieder geval. Best ja, is voor hun. Hier ben ik geboren en laufe durch die straßen. Ken die gezichten, jedes haus en jeden laden. Ik moest maar weg. Ken jede taube hier bij naam. Daumen raus, ik warte op een schicke vrouw met schnellem wagen. Die zonne blendet, alles fliegt voorbij.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 Unterm Ende der Straße steht ein Haus am See, Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine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 uh -huh. Tom uh -huh. das Haus am See. En uh -huh. am Ende der Straße steht ein Haus am See, Orangen.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 Stand for Afrika: tot zover het ritme van